Roodkop Kootje woonde in het Schempottenland. Het land werd bestuurd door een reusachtige berg die Roodkop werd genoemd. De berg maakte steeds nieuwe wetten. Zo moest op ieder etiket van iedere Schempot zijn portret staan. Kootje moest zelfs een t-shirt dragen met het portret van Roodkop. Op een dag brulde Roodkop, inwoners van Chempottenland, er zijn vandaag twee nieuwe wetten bijgekomen. En als jullie de wetten niet gehoorzamen, komt er een aardbeving die alle huizen zal laten instorten. De eerste wet is dat jullie nooit meer bij me mogen komen. De tweede wet is dat jullie nooit meer mijn naam mogen uitspreken. Kootje ging smiddags op bezoek bij zijn tante Eefje, die altijd heel vieze thee maakte. Kootje vertelde haar over de nieuwe wetten. Tante Eefje werd kwaad. Ze rende de straat op en riep, ik ga nu naar Roodkop toe, of je dat nu leuk vindt of niet. Kom maar met me mee als je het niet gelooft. De mensen op straat keken angstig naar tante Eefje. Toen klonk het akelige geluid van een aardbeving. Vervelende theetante, riepen de mensen, nu storten onze huizen in elkaar. Maar alleen het huis van tante Eefje zakte in elkaar. De volgende keer gaan alle huizen eraan, brulde Roodkop. Tante Eefje was woedend. Kom, kootje, help me mijn auto uit te graven. We gaan naar dat brutale stuk berg toe. Even later stapte ze in de auto. Tante Eefje nam haar theepot, een busje thee en haar oude sprei mee. Kootje werd heel zenuwachtig toen ze dichter bij de berg kwamen. Wat hebt u in gedachten voor... Uh, u weet wel, fluisterde hij. Oh, <laughs> tegen die tijd verzin ik wel iets... Ziegelde tante Eefje. Opeens begon de motor te sputteren. Daarna stond de auto stil. Kootje zei, Tante, de benzine is op. We zullen moeten tanken. Ik zet wel een pot thee, zei tante Eefje. Oh nee, kreunde Kootje. Kootje haalde opgelucht adem toen tante Eefje zei dat hij alleen de benzinetank moest vullen met de vieze thee. Kootje startte en ja hoor, de motor begon weer te draaien. Met volle kracht vooruit, Kootje, zei tante Eefje. Even later reden ze over een brug over een diep ravijn. Stop, riep tante Eefje. Die brutale berg heeft de brug weggeslagen. Kootje trapte zo hard hij kon op de rem, maar het was al te laat. De auto schoot het ravijn in. Kootje schreeuwde, help! Maar tante Eefje begon op haar gemak... de theepot, het busje thee en de sprei uit te pakken. Kootje keek verbaasd naar haar. Maak je niet druk, jongen, zei tante Eefje. We gebruiken de sprei als valscherm... en ik neem mijn theepot en de thee mee. Klaar, springen maar! Ze pakte de sprei stevig vast en sprongen uit de auto. Ze hoorden dat de auto met een oorverdovende klap in het ravijn terecht kwam. Tante Eefje en Kootje landden veilig vlakbij een grote poort. Onder de poort door liep een trap die verdween in een grote rode wolk. Voor de poort stond een bordje. Berglaan, las Kootje hardop. Tante, we zijn er! Opeens kwamen er wel tien soldaten op hen toe lopen. Grijp ze en sluit ze op in de grot, riep de grootste van de soldaten. Rennen, riep tante Eefje. Maar een van de soldaten stak zijn speer voor haar voeten, waardoor ze struikelde. Kootje graaide naar de sprei, gooide hem omhoog en nam een aanloop. Met een grote zwaai gooide hij de sprei over de soldaten met hun lange speren heen. Help, help, riepen de soldaten. Soms snappen, grijp ze. Kootje hielp tante Eefje overeind en samen holden ze naar de poort. Goed gedaan, kootje, zei tante Eefje. Ze renden door de poort de trap op en verdwenen in de grote rode wolk die heel snel ronddraaide. Toen ze honderd treden waren opgeklommen, zei tante Eefje, even een kopje thee zetten. Opeens verdween de rode wolk. Kijk uit, riep Kootje angstig, want bovenaan de trap verscheen het grote hoofd van Roodkop. Maar tante Eefje liep gewoon door en zei, wilt u ook een kopje thee, Roodkop? Jij lelijke oude theezeef riep Roodkop boos. Je bent ongehoorzaam geweest. Daar zal ik jou en die akelige jongen voor straffen. De trap begon te schudden en tante Eefje viel naar beneden. De theepot schoot uit haar handen. Hij stuiterde op een tree en vloog met een grote boog... precies in de wijd open mond van Roodkop. De boze berg slikte in één keer de theepot in... Zijn mond klapte dicht, maar zijn ogen gingen wijd open. Hij had de thee van tante Eefje geproefd en hij vond de thee zo vies dat hij heel hard begon te schreeuwen. Zijn hoofd werd nog roder en roder en toen klapte het ineens uit elkaar. Heel goed gedaan tante, riep Kootje. Uw vieze, uh, pardon, uw thee heeft ons van die lelijke roodkop verlost. Het goede nieuws was snel overal bekend. Kootje en tante werden met gejuich in Schembottenland verwelkomd. Er werd een groot feest gegeven en iedereen zong uit volle borst... Roodkop is een kopje kleiner... Dankzij de thee van tante Eefje, ons leven is nu een stuk fijner. Lang leven onze thee tante en haar neefje.